Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. De rechter in Alkmaar heeft een van drie dode baby's drie jaar cel gegeven, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ze heeft een proeftijd van tien jaar. In die tijd wordt ze regelmatig bekeken om te zien of ze weer zwanger is. Volgens de rechter is bewezen dat de vrouw schuldig is aan de dood van één baby en het verstoppen van drie dode kinderen. Het Turkse leger staat klaar om het aangrenzende gebied in Syrië schoon te vegen en alle milities van IS daar uit te schakelen. Dat heeft president Erdogan gezegd. Volgens hem moet Turkije wel actie ondernemen omdat bondgenoten niet de juiste hulp bieden. Erdogan zei drie dagen geleden al dat hij zich in de steek gelaten voelt. Hij wil een einde maken aan de inslagen van IS-raketten uit Syrië op Turks grondgebied. In Den Bosch is vanochtend een automobiliste omgekomen... toen ze een losgeschoten vrachtwagenband op zich kreeg. Een vrachtwagenchauffeur verloor die band toen hij op een viaduct op de A2 reed. Hij belandde op de auto waar de vrouw in zat. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau. In Zevenaar is een man om het leven gekomen bij een val uit een hoogwerker. Een ander raakte zwaar gewond. De twee werkten aan een verkeerslicht toen ze werden aangereden door een vrachtwagen. De advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam... gaat slachtoffers van de aanslagen in Brussel bijstaan. Abdeslam wordt gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs. Hij wordt niet in verband gebracht met Brussel. Hij is uitgeleverd aan Frankrijk en heeft daar ook een andere advocaat. De nieuwe bondskanselier van Oostenrijk wordt Christian Kern... melden Oostenrijkse media. Hij volgt Werner Feynman van de sociaal-democratische SPE op... die vertrok deze week. Hij had de steun in zijn partij verloren... Christian Kern is nu nog directeur van de Oostenrijkse spoorwegen. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt ongeveer 24 graden. Morgen ook zon en sluierbewolking. En opnieuw kans op een bui in het zuidoosten. Het wordt dan frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15, Europort Rotterdam. Bij Hoogvliet staat het vast, want de Botlektunnel is dicht na een ongeluk. Inmiddels drie kilometer file. Op de A44 Amsterdam Den Haag, bij de verkeerslichten bij Wassenaar, twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Grande I'm you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 Ik zomer met CFM zon Jay Zandvoort en zomerhit Got a clue you because I for my heart lonely it is so deep i close my eyes and i just took off and i turned around and saw the look on your face so as stay hey hey hey just stay yeah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 Right chain he said i'll give you one dollar i said you got to be joking man it was a present from my mother he said i like it I'm like not